Hoort u mij? Over. Ja, dit is Bredenburg. Wij verstaan je duidelijk. Over. Hij doet, hij doet iets fout. Hij doet iets fout. Want hij roept mij op. Dit is Bredenburg naar Plaat. Wij kunnen je wel verstaan. Wij kunnen je wel verstaan. Kom erin. Over. Wat? Dat wij er niet uitgaan. Dat hij nu oproept? Bredenburg naar rotterdam Kun je ons oproepen? Kun je ons oproepen? Over. Ja, maar hij, hey, ik bedoel dat hij niet aanhoudt en zegt dat hij aan het doen is. Ja. <tie> oh. uh, we hebben waarschijnlijk moeilijkheden met de microfoon. Waarschijnlijk moeilijkheden met de microfoon. Hoe lang zit je daar al? Over. Ik zit er al tien minuten en je zou toch om zes uur komen? Toen heb ik ook uh, tien minuten gezeten en nee, ik zit nu al een kwartier hoor, over. Wij hebben, om zes uur hebben we vijftien minuten lang uitgezonden, maar je hebt ons kennelijk niet kunnen ontvangen. Je hebt ons kennelijk niet kunnen ontvangen. Um, dat is waarschijnlijk de reden dat je dus uh, uh, niets gehoord hebt. Over. Nou, dat had ik wel gedacht nu. Hè, nu ik merk, ik dacht eerst, uh, ik dacht nou je denkt toch misschien dat het om negen uur is, omdat we het eerst afgesproken hadden. Maar uh, nu is het gewoon weer uh, helemaal uh, in orde, hè? Over. Ja, we moeten nog even proberen. Bij ons zit de fout, bij jou tenminste niet. Uh, wij zijn duidelijk te verstaan, dacht ik, hè? Nogmaals. Over. Ja, iets minder goed dan anders. Over. niet, Wat? Deze niet? Nee, voor de toe dieper gaan. Ja, wij hebben dus de moeilijkheden hier met een microfoon. Um, we gaan er maar toe over, dacht ik, om de afspraak te maken voor morgenochtend. Dat is om vijf voor half tien. Om vijf voor half tien moet je je dus melden. Dan gaan we een gesprek maken in de uitzending met Bert Garthof. Is dat begrepen, Jan? Over. Ja, uh, ik heb het begrepen. Er staat hier dus uitzending 9.30, 9.40. Ik ben er dus vijf minuten van tevoren... Huh? Ik moet je nog een paar dingen vermelden, jongen. Er is hier een ramp gebeurd. Je weet, ik had die pakketten toch hier staan. Uh, ik heb een wandeling gemaakt van drie uur. Helemaal naar het andere kant van het eiland. En toen kwam ik om zes uur hier dus weer voor die melding. Het Wat de Zee had alle pakketten stuk geslagen. Nou, ik heb in de zee, tot in mijn middel in de zee gelopen. om uh, mijn water te redden. Ik. Vond nu net, nu ik hierheen kom, vond ik de fles met whisky. Ik heb hem uh, dichtgelaten en ik heb hem hier in de kast gedonderd. Bij alle andere bussen, maar het is wel afschuwelijk. Alle eieren kapot. Overal dreven pakjes uh, melkpoeder. Nou ja, al die beschuiten en die dingen zullen wel bedorven zijn. Het is erg jammer. Over. Je moet dus nu leven van de natuur. Je moet dus nu leven van de natuur, hè. Het, uh, uh, God straft onmiddellijk, Jan. Over. Nou, van de natuur zou ik toch al want ik heb vandaag een pond garnalen gevangen en ik heb net mijn lijn uh, mijn, uh, binnengehaald en er zaten twee paalinkjes aan, niet zo groot, maar toch wel een behoorlijke maaltijd. <lacht> en ik heb een kleine, een jonge uh, schoolekster met een gebroken pootje en dat ga ik zo meteen ga ik dat proberen te zetten. Nou ja, daar praat ik morgen wel over. Over... Wij vragen ons af hoe, hoe duur de garnalen per pond zijn. Hoe duur de garnalen per pond zijn. Over. Ja, de garnalen worden natuurlijk erg duur... want er is erg veel uh, tijd... en besteed ik in rot rotlopen vissen, jongen. In die plassen dus aan de noordkant, hè. Een... Aan de, in de Noordzee. De plassen gewoon niet op het strand blijven staan. Dat wist ik dat er altijd veel garnalen in zaten. Ja. Maar ze zijn verschrikkelijk klein. Ik tel mijn rot. Maar ze zijn ja. erg lekker. Over. Goed, Jan. We gaan aan het laatste onderdeel beginnen... <coughs> Ik zeg dus één keer nog dat je om vijf voor half tien morgen opgeroepen wordt door ons voor de uitzending. En jij krijgt dus uh, hierna het woord. Ik geef naar jou over direct en krijg hem dan weer terug. Over. Ja, uh, ik weet dat dus. Uh, morgen om uh, vijf voor half tien ben ik hier present. Ik heb een uh, geweldige dag gehad. Nou ja, daar we, kunnen we beter over praten morgen om, uh, om twaalf uur. Hè? Bij of zal er ook nog wel iets van komen. Zeg, uh, Willem, uh, een prettige nacht, hè? Zak niet te veel door. Hè? Doe het rustig aan. En wel te Tot morgen. Over. Ja, Jan, we zullen je raad opvolgen. Jij ook een prettige nacht, hè. Uh, misschien is die prettiger dan bij ons. Ik weet het nooit. Uh, je zender direct dus afsluiten. En tot morgen wel te Over en sluiten.